Jan van der Putten met het NOS Journaal. De voorgenomen staking van grondpersoneel van KLM is door de rechter verboden. Zaterdag zou er 24 uur niet worden gewerkt. KLM had een kort geding aangespannen tegen de vakbonden FNV en CNV. Die eisen een salarisverhoging om in elk geval de inflatie te compenseren. Volgens KLM betekent de staking een groot risico voor de veiligheid en de openbare orde. Ook in verband met de NAVO-top. De rechter is het daarmee eens. Op de NAVO top heeft de Oekraïense president Zelensky met president Trump gesproken over het kopen van Amerikaanse luchtafweer. Ook spraken ze over het samenontwikkelen van drones, zegt Zelensky op X. Hij praatte Trump bij over de situatie aan het front in Oekraïne. Het is de tweede keer dat Trump en Zelensky elkaar zagen na de ruzie in het Witte Huis van februari dit jaar. De belasting voor de Nederlandse industrie op de uitstoot van CO2 verdwijnt. De meerderheid van de Tweede Kamer heeft gestemd voor afschaffing. Een voorstel van het CDA heeft nu ook de steun van de VVD. Regeringspartij NSC stemde tegen omdat dan de klimaatdoelen niet worden gehaald. Volgens het CDA krijgt de industrie nu juist meer lucht om te vergroenen. Overigens moeten fabrieken blijven betalen voor uitstootheffingen... die zijn opgelegd door de Europese Unie. Afgelopen nacht zijn drie mensen opgepakt in verband met een dodelijke schietpartij in Oosterhout in maart van dit jaar. De drie hebben de Zweedse nationaliteit. Twee van hen werden aangehouden in Zweden en de ander in Duitsland. Ze zouden iets te maken hebben met de dood van drie mensen in Oosterhout. Die werden eind maart vlak achter elkaar doodgeschoten. De drie verdachten mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Het is niet duidelijk wanneer ze aan Nederland worden overgeleverd. Dan is weer nog vanavond helder, vannacht bewolkt en van het zuiden uit kans op buien. Morgen eerst buien, later droge meer zon. En 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag door de twee afgesloten rijstroken daar tussen de knooppunten Badhoevedorp en Burgerveen. Dat kost je 10 minuten extra. En op de N196 van Uithoren naar Hoofddorp heb je nog een kwartier vertraging voor de aansluiting met de A4. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.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 Goedenavond, luisteraars, bij weer een aflevering van Pop Boulevard. Vanavond ga ik samen met Piet het solowerk van George Harrison bespreken. Het solowerk eigenlijk over de post-Beatle-periode. Want in 1970 zijn de Beatles uit elkaar gegaan, zoals we alle weten. En zijn uh, ja, de leden allemaal apart doorgegaan. Het eerste nummer dat we hoorden was My Sweet Lord. was ook het eerste nummer 1 hit van een ex-Beatle... En natuurlijk ook het eerste hit van uh, George Harrison. Een mooi lang nummer. Waar natuurlijk wel wat uh, veel besproken rechtszaak over is geweest. Maar daar gaan we maar niet te diep in. Maar Piet, goedenavond. Hey, Welkom. Hoi, Jij veel. weer? Ja, goedenavond weer. Zitten we weer? Zitten we weer, ja. Met weer George Harrison. Ja. ja, we zijn een tijdje geleden. Hebben we ook het uh, Beatle-werk van George Harrison besproken. Hè? De nummers die hij hier gezongen heeft, maar ook voor de Beatles geschreven heeft. Daar hebben we toch wel positieve reacties op gekregen. Dus vandaar dat we dachten: we gaan door met het solo-werk. Yeah. Ja, het begon eigenlijk uh, pas goed. Hè? Daarna. Hij heeft zoals gezegd: uh, Harrison. Ik had twee belangrijke carrière moves in 1962 okay, met in de Beatles. Yeah. En uh, ja, de belangrijkste sprong in mijn carrière sindsdien. Is dat ik eruit ging. <lacht> dat waren de twee belangrijkste stappen. Oké. Okay, ja. Hij had nogal wat in zijn mars. Toen, uh, en kun je daar nog wat over vertellen ze... hoe die uit de Beatles is gegaan? Hoe de Beatles uit elkaar gegaan zijn? Ja, wat moet ik aan het bekende verhaal toevoegen? Dus, uh, ze hebben allemaal wel een beetje toegegeven. Uh, dat het een soort, net als een relatie op een gegeven moment... dat de rechter eruit is. Toch wel, ja. Ze hebben natuurlijk... Uh, kijk, de buitenwereld zei van Yoko Ono, die was de schuld. Ja. Tegen elkaar en van elkaar en over elkaar zeiden ze van... nou het was gewoon niet vol te houden. Vier, eigenlijk een soort broers waren ze. Zo, zo, zo dicht, zo, ja. zo intens hebben ze die zeven jaar beleefd. Nou, op een gegeven moment moest je ook... Uh, uh, daar afstand van nemen, anders is het te verstikkend. Dat klopt, ja. ja. En Len, John Lennon zei natuurlijk op zijn sarcastische manier: School's over. <laughs> School's out. <laughs> School's over, ja. Ja, we worden, ja, ja. We willen nu volwassen worden. Ja, ja, ja. Dat schiet me ook iets anders te binnen. Want George Harrison heeft ook wel eens gezegd: van, uh, De Beatles waren eigenlijk de groep van John Lennon, niet van Paul McCartney. Wij drieën mochten gewoon blij zijn dat we met John Lennon deze reis hebben mee mogen maken, inderdaad. Ja. Zou dat kloppen, ja? Misschien in eerste instantie wel John Lennon... maar ik denk in de tweede helft of zo... is het toch wel meer, denk ik... Paul McCartney geweest. Ja, ja dat is ook wel een beetje... de bekende... Uh, geschiedschrijving... dat dat ongeveer ja. zo is wat jij zegt. Maar en George Harrison, was die belangrijk? Uh, ja, ja. Zoals dat... vaak... Uh, als je hem ziet als iemand op de achtergrond... zoals vaak in, in goede verhalen... ja Dingen op de achtergrond juist uh, heel veel kleur aan het hoofdthema geven. En okay. heel erg belangrijk ja. kunnen worden. Ja. Ah. ja, zeker was die belangrijk, ja. Niet alleen muzikaal, maar ook uh, daarbuiten? Ja, ik denk uh, dat... Ja, kijk, India en, en de, de sitar en Ravi Shankar, dat was natuurlijk toch wel een invloed. Ja, oké. Okay. Dat de hele wereld via die vier mannen daarvan kennis hebben genomen. Ja. Van Oosterse muziek en ook een beetje Oosterse filosofie. Dat, okay. dat is toch, komt toch van George. Ja, ja. ja. My Sweet Lord ging dus, is oorspronkelijk geschreven ten ere van de Hindu goed Krishna. In 1971 werd het een wereldhit. Maar na zijn bekering tot het christendom veranderde George de nadruk. Daarna was het niet meer uh, de focus op Krishna... Hare Krishna ofzo, maar op Jezus Christus. En na George dood in november 2001... werd het nummer opnieuw uitgebracht. En stond het in 2002 opnieuw in de lijsten. Ja. En dit keer was de lofzang op Jezus Christus. God, de Zoon, de Redder van de wereld. Hij was behoorlijk spiritueel, hè? Ja, ja niet zozeer denk ik aan, aan een God... Uh, gere gerelateerd, maar meer aan het algemeen holistische beeld van dus een soort kosmisch geheel. En er is iets wat ons gewone mensenleven ontstijgt. Okay, ja. en ja, ik boven denk ons dat... hangt en als je daar maar oog voor hebt, dan ga je ook niets verliezen in aardse dingen als uh, ruzietjes onderling en oorlogen en allerlei getop. Nou, ik denk dat het eind van zijn leven toch wel meer uh, toch nog geloven is geworden op uh, Jezus Christus, God de Zoon. Dat wist ik niet. Nee, Dat zou kunnen. Dat heeft hij ook op zijn sterfbed gezegd, inderdaad. Ja, het gaat niet over <laughs> Krishna, maar het gaat over God, oh. de Redder. Ja. Dat wist ik ook niet, hoor. Nee. Maar het is en blijft een mooi nummer. Oké, okay, met een Hare Krishna, ach, sorry, na My Sweet Lord, het eerste, de eerste single en de eerste hit van George Harrison, gaan we meteen door naar het laatste singeltje van George Anderson. En het laatste nummer is Annie Road Van het, uh, van het album Brainwashed. Brainwashed is het twaalfde en laatste studioalbum van, de, uh, van George. En het werd postuum uitgebracht op 18 november 2002. Bijna een jaar na zijn dood op 58-jarige leeftijd. En 15 jaar na zijn vorige studioalbum, Cloud Nine. En er wordt gezegd, want uh, het is postuum uitgebracht... Hè? Dat het heel bijzonder en goed is geweest dat ze het niet meteen op, eh, bij zijn dood hebben uitgebracht. Het ja, lag redelijk klaar. Maar dat ze toch de tijd hebben genomen, genomen om het uit te werken en af te maken. Mm. En pas anderhalf jaar later uit te brengen. Oké, okay. en door wie is dat afgemaakt? Door zijn zoon onder andere? Of door zijn zoon, ja, en door Jeff Lynn. Jeff Lynne, dus twee, de, twee, dat de zijn usual suspect. Jeff ja. Lynn, ja. Ja. Ja. ja. Dat is een goed album geworden. Heel mooi nummer, hè? Ja. En die woorden gaat natuurlijk over reizen, maar er zit wat meer achter, dus het zit wat dieper. Want van zijn tijd bij de Beatles tot aan zijn solo carrière heeft, Harrison, heeft George heel veel van de wereld gezien. Maar elk couplet bevat zijn eigen stukje advies. Na te hebben gezongen over het eindeloze reizen wijst hij op het gebrek aan richting dat hij voelde. Dus fysiek is hij heel veel aan het reizen geweest, maar blijkbaar wist hij toch niet goed waar naartoe. Dus... Het geestelijke komt ook hier naar boven. Hmm. Dat je toch niet weet... Ja, waar kom ik uit? Waar moet ik heen. En hij zegt ook... If you don't know where you're going... Any road will take you there. Ja, mooie, mooie tekst. Ja. Mooie, mooie quote. En dan zegt hij ook... Uh, het is dus alsof George op zoek is... naar een oplossing voor zijn gebrek aan richting. Hé, hey, dat is je niet uh, goed, opvallend. Want ja. ik had juist... Veel mensen vinden juist dat hij een soort... Uh, innerlijke rust had ja. een soort wijsgerigheid waarin hij echt ook, of het nou over zijn Beatles ging of andere wereldse dingen, dat hij daar op een, op een ja, bijna Ja, achtige manier hè, ik moet ja, ja, het, ja, ja. Ja, bij Shankar denk ik echt een soort, een soort uh, hoe heet die piramide van Maslow ook weer als je als oh, de aardse klopt, dingen ontstijgt, ja. dan kom je op een gegeven moment op, aan spiritualiteit aan de top dus waar, ja. en, dan, ja. en dan geef je ook niet meer om luxe en om ja. Te veel aardse dingen. Dan gaat het om een soort verbondenheid met, met alles, met, met elkaar. Alles, ja. Ja. En ik had ja. het wel het idee dat hij dat nastreefde. Ja. Nou, uh, hij lijkt ook te zeggen: waar je ook bent in je leven, het is belangrijk om vooruit te blijven gaan. Ja. ja. Dus misschien klopt het wel een beetje met dat. Dat vind ik een tekst uit ja. een managementboek, maar <laughs> uh, misschien snap ik wel wat hij bedoelt. Ja. ja. Nou, laten we even snel gaan luisteren naar Annie Road van het album Brainwashed uit 2002. Give me that uh, plenty of that guitar well, I've been traveling on a boat in the plane in a car on a bike with a bus on a train Traveling there, traveling here, everywhere in every The price with the spin of a wheel, with the roll of the dice. Ah oh, yeah, you pay your fare, and if you don't know where you're going, any road will take you there. And I've been traveling through the dirt and the grime, from the past to the future, through the space and the time, traveling deep beneath the waves, in watery grottos and mountainous caves. Lord, we got to fight with the thoughts in the head, with the dark and the light. No use to stop and stare, if you don't know where you're going, any road will take you there. In my teeth, by the breadth of a hair, traveling where the ball, winds blow, with the sun on my face, in the ice and the snow. But, ooh, it's a game. Sometimes you're cool, sometimes you're lame. Oh yeah, it's somewhere. If you don't know where you're going, any road will take you there. Price, with the spin of the wheel, with the roll of the dice. Ah, oh, yeah, you pay your fine if you don't know where you're going. Any road will take you there. I keep traveling around the fence, there was no beginning, there is no end. It wasn't born and never dies. There are no edges, there is no sign. It's so far out, the way out is in to God and call him sir But if you don't know where you're going Any road will take you there And if you don't know where you're going Ik ken het. Ik heb dus ook op YouTube te vinden. Deze wordt hij geïnterviewd ergens in de Verenigde Staten van Canada in, wat zal het zijn, eind jaren 70 ja, begin ja. jaren 80. Um, en dan heeft hij zijn gitaar bij zich met die mooie, met die, met die klem erop, dat hij mooie hoge akkoorden kan spelen. En dan speelt hij twee nummers. Nou een beetje aarzelen en van ja, zal ik dat echt doen? En dan zit hij wat te stemmen en met die, met die gitaarklem. Ja. Die wat hoger akkoord speelt. En dan speelt, speelt hij dus onder andere ook. Het nummer Any Road. oké okay. yeah. uh, En dan zie je, ja, dat is fantastisch. Iedereen zit ademloos te luisteren. Ja. Dan dus, dus zie je gewoon een prachtig speel, spel van hem. Hij zingt het. Een mooie, stem, dus, ja. uh, een mooie tekst. Met, ja. een, met ja. toch wel een diepgang. Ja, een heel mooi stukje televisie kan ik je aanraden. Ja. Hij heeft toch wel diepgang in veel van zijn nummers eigenlijk wel. Hè? Er zit altijd wel een waarheid en een uh, diepere betekenis achter wel. Mm, ja, nou ja, hij. Uh, ook aan de manier van, van, van, van interviewers zei hij ook dingen. I don't really see myself as a musician. Nee? Dan denk je, ja, ja. ja hoor eens als ja. fan. Hij zei als het platen zijn want kopen, zijn het aan het luisteren, aan het spreken. Ja, ja, ja. Dan moeten, ja. We, dan moeten we dus van meneer Harrison horen dat hij zichzelf niet als een, een muzikus ziet. Wat ja. is dat voor aanstellerij? Ja. Maar ik snap op zich wel wat hij er, wat hij er uh, mee bedoelt. Uh, wat bedoelt hij er dan mee? Nou, dat hij... Natuurlijk is dat niet letterlijk zo, want hij is wel muzikus. Hoewel hij ja. altijd wel bescheiden doet over zijn eigen gitaarspel en zijn eigen zang... en zijn eigen ja, ja. compositorische talenten. Maar dat valt allemaal wel allemaal mee, geloof ik. Niet, bescheidenheid is niet helemaal terecht. Maar dat er zoveel meer is, dat, dat juist fout die veel mensen maken... die gaan zich belangrijk voelen, omdat ze goed zijn in, in dit kunstje of dat kunstje. Dat ze ineens denken dat ze... Zich helemaal oh. boven de mensheid verheven. En hij ja. heeft een soort bescheidenheid. Hij, hij bedoelt te zeggen, nou, hij is meer dan een muzikant. Hij dat viel zelf een maar hij is meer. Ja, ja, ja. ja, ja. En, uh, Wat zou dit nog meer zijn? Ja, hij houdt van de, snelle auto's. Mens? Ja, hij Mensen. heeft een leuke, inderdaad. Dat is ja. wel interessant. Hij had behalve de spirit ook een hele aardse kant. Ik ja. die van raceauto's Dat maakt hem ook dus juist weer menselijk. Ja. Dat is. Uh, dus hij zwelgde er niet in. in het, uh, hij ja. had ook wel echt van tuinieren. Ja, zeker. Oh, natuurlijk. Moet ook niet ver. En hij natuurlijk was ook een filmproducer. Hij heeft ook Monty Python ja, nou, vaak geholpen. Hij heeft het gefinancierd. gefinancierd. Ja. Zegt, hij heeft gezegd: hier heb je 6 miljoen. Ja. Laat maar zien wat het uh, als ja, klaar is. Ja, ja. Waarvoor <laughs> ja, dank? Want hij heeft een leuke ja, film opgeleverd. is die film er nooit gekomen, nee. We zitten nee. nog op, over zo'n film over de profeet te wachten, hè. al heel <laughs> lang. Maar ik hoop dat daar nou eindelijk iemand eens werk van maakt ik stel 1750 ter beschikking Oh, maar goed, Pim, laten we het niet de politiek maken nee, doen we niet even terug naar de muziek Ja. jij hebt ook een mooi lijstje opgesteld, ja nou, ik mocht ook een paar nummers ik kwam op This Guitar Can't Keep From Crying klinkt dat bekend? ja, zeker Why maak je dat Can't Nee, nee, niet 10 Years After ook, maar ik denk, dit, ja. is, dit is uh, qua titel klinkt het bekend. Ja. Maar Why My Guitar Gently Weeps. Oh. Daar heeft hij dus een vervolg op gemaakt. Oh. Nee, ik ken het inderdaad als gewoon als een nummer, als een, blues, een mooi blues nummer. Van? Van 10 uh, years after. Ik weet niet of zij het hebben zij het I can Keep him. Nee, het, was, het is een oud nummer hoor. Een heel oud nummer. Ja, maar dit nummer is wel van hemzelf. Ja, dat geloof ik ja. ook, ja. ja. Oh, ja. ja. En, ehm. Um, hij is um, wel grappig dat je dus zo'n dualistische. Hij maakt tijdens de Beatles maakt hij This Guitar can Keep From Crying. En hij maakt na de Beatles maakt hij. Sorry, ik moet het even opnieuw zeggen. Hij maakt tijdens de Beatles waar Waarmaakt Guitar Jandy Weeps. En in zijn solo carrière doet hij nog even een knipoog naar het nummer. Komt hij met oh, dit yeah. prachtige nummer? Yeah. Dat is net als dat McCartney tijdens de Beatles maakte die yesterday en in zijn solo carrière hij maakte die tomorrow. <laughs> en Lennon maakte natuurlijk girl uh, ja, ja. In, in, in zijn Beatles tijd en een solo maakte die woman <laughs> dus, zo hebben ze voortdurend uh, <laughs> elkaar ze hun eigen werk bekomen dat is echt, denk je uh, echt zo? ja, ze ja, daar een... over nadenken, ja? ja? Nou, zeker Pim dat, dat geloof ik zeker maar dit is een heel mooi nummer uh, van het album Extra Texture vooral luisteren naar de gitaren, heel mooi ook goede, goede drums Piano werk, het is nu. Het is deel 2, wat ik zei. Het is gewoon deel 2 van Wire My Guitar okay. yeah, The Weeps. Maar ik ken het hele album eigenlijk niet. Hoe heet het precies? Extra texture, hoe zwer hij nummers gecoverd heeft. Als je dat bedoelt, heeft hij alleen ja. een nummer van Bob Dylan ooit gecoverd op, okay. uh, op zijn eerste album. Ja. en op uh, Cloud9 heeft hij een cover van. een nummer van Buddy Holly of zo. oké okay, man, dat is dus even hoe. Disc guitar can't keep from crying. Weet wat geleerd, Pim. Dus Tomorrow, Yesterday, yeah. Woman, Girl, girl yeah. en dit nummer. Is ook Girl and a Mother misschien? Uh... Zeker, zit ook ja, in dat die hoek. Ja, ja, zit ook in die ja. hoek, ja. ja. We komen bij uh, Beware of Darkness. En daar wil ik eigenlijk uh, twee uh, versies van laten horen. Ze komen ook allebei van uh, uh, het album uh, All Things Must Past. Maar op de remaster uh, versie. En de eerste wat ik wil laten horen is de uh, akoestische versie, eigenlijk uh, een hele vroege versie die opgenomen is in Eburo Road Studio. En daarna de definitieve versie. En ik ben helemaal verkocht door het eerste uh, Bewerf Darkness, het akoestische van hem. Dat is ongelooflijk mooi. En daarna gaan we dus meteen door naar Bewerf Darkness uh, vol volledig, ja. Want moet ook gezegd worden dat All Things Must Pass' is geproduceerd door onze Phil Spector, onze Wolf Sound. En dat kun je echt heel goed horen, ja. De eerste versie is een beetje akoestisch, maar daarna weer voluit met honderdduizenden instrumenten, Phil Spector kennende. Ze vragen ons: hoe uh, kun je het album All Things Must Pass' beschrijven in twee woorden? Ja? En dan is het antwoord te veel echo. <laughs> ja, ze hebben er wel een spijt van gehad. Hè? Heb ik ook wel gelezen George Harrison Dat hij het toch wel uh, te bombastisch vond eigenlijk. Hè. Ja, omdat Phil Spector die noemde jij. Ja? Ik, die heeft, vind ik zelf, uh, heel goed werk gedaan voor de Beatles. Wat, wat Let It Be betreft. Ja? Ook heel erg bekritiseerd Maar heeft hij wel met dat materiaal van van zijn zeiden. Van nou, dit is allemaal rommel. Hè, Lennon. Ja, ja. Lennon, heeft Phil specter daar. Echt wel een hele mooie... Okay. Uh, uh, nog ja, een goede productie van gemaakt. Okay. Maar toen zei Harrison... Kon dan ook maar dit album produceren. Ja, daar zijn de meningen erg over verdeeld. Want daar vinden mensen dat er gewoon te veel echo in zit. ja, ja het heel simpel te zeggen. Ja. Phil Spector was ook niet op zijn best heb ik begrepen. Ja. Veel drank en drugs en zo. En uh, niet altijd aanwezig zijn. Dus er was wel een zootje in de studio heb ik begrepen. Het heeft ook heel lang geduurd. Het opnemen van... Uh, maar oké, okay, hier komen ze, Beware of Darkness. Beware of Darkness. Watch out now, take a beware of four. pain that up Ik Bij Sumi You Blues. Ja, dat was natuurlijk ook weer de wat sarcastische George Harrison. Hè? Hij was toch wel vaak in zijn teksten heel erg uh, uh, ironisch of een beetje wat zou ik zeggen: uh, kritisch op dingen. Ja. En uh, nou, je weet, je, we hebben net My Sweet Lord gedraaid. Ja. Een prachtige Gospel. Waar de, ging de hele wereld over. Iedereen was, uh, Zeker. was daar blij over. Ja. Alleen kostte hem wel een rechtszaak. Ja. En dat Sumi. dat heeft dus het volgende album, oh. Living in the Material World, Ik dacht hij ja. Hij <laughs> heeft er trouwens meerdere <laughs> nummers over. Hij heeft ook uh, This Song. Heeft hij hier een keer okay. uh, geschreven. Dat heeft ook over, gaat ook over copyright. Okay. En dit song, okay. daar zingt hij ook in. Uh, dat heb ik helemaal zelf geschreven. Er is niemand die heeft gedaan. <laughs> uh, dat is Harrison. En ook Sue Me, Sue You Blues. Van Living in the Material World. Hè. Dat is een mooi mm -hmm. album. Laatst geremasterd vorig jaar. En uh, Qua muziek lijkt het een beetje op... vervolg op I Me mean Mine. Je hoort het yeah. steeds... ...connecties aan het maken met andere nummers... Okay. ...van dezelfde acties, vorige nummer... Naar ...I'm in Mine. Dat hele zwaieuze... ...dat, dat, dat heeft Sue Me, Sue Your Blues ook een beetje. En uh, ja, waar zingt hij over? In die end... ...we zijn eigenlijk alleen maar... Uh, ...rekeningen van advocaten aan het betalen. Er zijn natuurlijk ook in de Abbey Road periode... ...heel veel advocaten hebben daar... Ja, ...ongelooflijk veel geld en aan. Ja, klopt, ja. En ze ja, spraken elkaar ja. alleen maar via een advocaat... Hè, ...wat je al bij... Soms wel bij, bij een gewone echtscheiding. Dan nou moet je nagaan ja. bij dit miljoenen-imperium. Daar was hij op een gegeven moment ook wel, was hij wel goed zat. Dus daar heeft hij een, een nummer over geschreven. En hij heeft wel aardige quotes ook gewoon. Nog eentje. Sommige van de beste. Ik zal het even in het Engels doen, sorry. Some of the best songs that I know are the ones I haven't written yet. Oh. denk je, waar heeft hij nou weer yeah. over? Yeah. Wat een zweverig taalgebruik. Yeah. Maar uh, hij zegt ook. Uh, het maakt ook helemaal niet uit of ik die ooit nog schrijf. Nee. Die zijn die beste nummers die ik moest schrijven. Maar misschien schrijf ik ze ook wel nooit. Want het is eigenlijk allemaal klein bier... vergeleken bij de big picture. Wat hij de big picture noemde was eigenlijk... Ja, de kosmos. Ja, dan, okay. dan kom je in een gebied waar je nooit precies je vinger op kan leggen. Maar het altijd wel dat spirituele van hem. <laughs> van maak je maar niet druk. Ja, van. Ja, als een journalist vroeg wat zijn nou je beste nummers? Nou... <laughs> Zag die, die journalist maar eens even op zijn plek zetten. Het beste nummer dat moet ik nog schrijven. Ja. <laughs> oh, sommige van mijn beste nummers moet ik nog schrijven. Wel heel gevat, ja. maar ook wel een beetje uh, plagerig, hè? Dus, ja, ja, zeker inderdaad. Ja, maar leuk. Ja. ja. Dus uh, sumi Soyu blues. Even terugkomen op zijn financiën. Je hebt ook wel eens verteld. Dat ze uh, op een gegeven moment. Uh, ja, ze hebben geen rijk leven gehad. Zeker in het beginperiode niet. Hè? Dus toen hebben ze maar op een gegeven moment. op zwart zaad. Hij en uh, Ringo. En toen hebben ze anthology uitgebracht. Hè, om weer wat geld te kunnen verdienen. Klopt dat? Ja, hij gaat vrij snel. Als ja. ik goed. herinner, ze zijn natuurlijk wel. In hun Beatleperiode ook nog schatrijk geweest. Hè? Vergeet niet dat hij uh, Friars Park. Ja. Heeft hij nog gekocht. In zijn Beatles-periode. En Lennon deed er ook in Rolls-Royces ja, rond. Ik denk niet dat ze schatrijk waren, hoor. Misschien in verhouding of zo, maar. Ja, ik denk wel. Ja? Zeker uh, na die Ellen Klein. Mm -hmm, ja. kwam het geld wel hun kant op rollen. Ja, en na Ellen Klein. Dat was een beetje aan het eind alweer. Dat is een beetje aan het eind, ja. ja maar in half 65, en, 66. Uh, 66 ja. Dat klopt. Toen is eigenlijk, zij zeggen. Nou, als je dan uh, die sprong die jij nu maakt. naar nou, Anthology in de eind ja. jaren 90. 25 jaar verder... Ja, okay. dan zou ze in die 50 jaar toch wel echt een fortuin moeten hebben vergaard. Dat gold voor McCartney, zeker. Maar kennelijk zat George Harrison en Starr toch wel in... Je ja, yeah. kon dat geld toch wel gebruiken. Yeah. Dat was ook de reden dat ze aan een tollentje meededen. Want dat betekende Inkom, dat er geld ja. bij kwam. Ik denk dat, dat hij gewoon op een grote voet lag. Want ik zei dat Harrison zei van... hier heb je 6 miljoen, ga die film Lomme. Life of Brian nou maar maken. Ja, ja ja, maar toch je zo'n landgoed om dat te onderhouden. Ja, ja, ja, ja. Dus ik denk dat het met uh, je daarvan komt, ja. ja. Dat het geld toch misschien niet tegen de plinten klotste. Nee, toch niet. Had hij nu nee. nog gelezen, Bim? Ja. Kijk dan wel, de, de estate Harrison, Kloster, zoals ze ja. dat nu noemen, die is natuurlijk schatje, schat helemaal rijk. Ja, ja, ja, ja, Maar inderdaad, dat komt nog steeds uit de uh, uh, inkomsten van hun vroegere platen en zo, denk ik, hè ja dat en en natuurlijk de, de remasters ja. en uh, de boeken sommige boeken althans ja. en de films die nu oh gemaakt ja. worden en de merchandising hebben, ja. hebben we al weggegooid hè? dat heeft uh, ja Epstein heeft dat ja, misschien bedoeld daar maar ik ja. denk ik weet niet of dat ik denk dat dat inmiddels wel weer hersteld is ofzo ja oké okay. maar jij hebt inderdaad ook alweer eens voor je zo'n box met alle albums van George Harrison uh, het veel. Ik heb de, een aantal albums heb ik niet maar, en ik heb okay. ook zelfs moet ik je eerlijk bekennen een aantal albums heb ik eigenlijk niet of pas heel vluchtig Goed, beluisterd. Ja, ja, dus ja oké. Okay, ja. Ik weet zeker dat Dark Horse ken ik al een nummer voor, maar dat album ken je dat Dark Horse Gontropo? Nee, nee. Dat ik zijn heb ook de geen nummers van nee. albums. Ja, ja. Gontropo wel, maar dat zijn nog best wel. Uh, het is nog wel wat leuk spit- en graafwerk te doen. In zijn dat zijn ook ja. Maar als ik zo kijk naar de lijst, dan, dan komen toch de meeste nummers van All Things Must Pass. Ja. Gek genoeg. Bij, mij, bij jou, bij mij ja. niet. Nee. Ik heb de meeste nummers van uh, Contrapo. Oh, en van zijn gelijknamige album George Harrison. Ja. Laat Contrapo eens zien, dat ken ik ook niet. Die zit hier niet bij. Oh, dat is jammer. Contropo, C-O-N C -o -n of zo. G-O-N-E. G-O. Laten luisteren ze daar. Als de uh, Harrison-fans meeluisteren. Sorry, Pim weet niet <laughs> hoe je Gontroppo schrijft. Gontroppo is wat je het zegt. T-R-O-P-E. En Harrison is H-R. H-A-R. <laughs> Grapje. Nee, maar dat is best leuk, Pim. Want het geldt voor mij ook. Ik ken heel veel albums. Nou, ik ken ze dan van naam en... Maar uh, dit, ik heb ze nog niet echt uitputtend beluisterd. Ja, ja. Nou, ik heb één periode gehad dat ik heel veel luisterde naar George Harrison. En dat was ergens ja, toen ik in Amerika zat. In Miami of zo. Daar heb ik een halfjaartje gezeten. Toen heb ik heel veel naar George Harrison geluisterd, mm. ja. En weet je nog welke albums of nummers? Of? Ja, die, mijn lijstje eigenlijk. Hè, die ja. is niet veel veranderd, nee. All Things must Past, ja. Living in a Material World. Ja. Uh, yeah want eigenlijk uh, het volgende nummer wordt ook weer een nummer van All Things Must Pass. en dat is I'd Have You Anytime. Ook zo'n mooie ballade, ook die echt gewoon bij je binnenkomt. Het is een nummer geschreven door uh, George Harrison en Bob Dylan. Uitgebracht in 1970. En het is het eerste nummer op uh, Harrison's eerste solo-OP na de Beatles. All Things Must Pass. Dus hij begint meteen huppen, I'd Have You Anytime. Yeah. Mm. Ja. Want het Bob Dylan was een van zijn goede vrienden. een van zijn beste vrienden een een tijdje. Ja. Net als Eer klepte natuurlijk. Ja, dat wat ook wel. Uh, ik moet even aan Bangladesh. Dat staat trouwens op mijn uh, lijstje. Een ontzettend belangrijk nummer ook. Een soort, ja, soort van belangrijk. Maar toen dat concert van Bangladesh. Toen heeft, uh, heeft Dylan ook al meegedaan. Ja, klopt. En Harrison, ja. Om, vanwege die vriendschap. Bob Dylan schijnt op dat moment wel al een jaar of twee totaal in de Achtergrond, ...op de achtergrond geleefd hebben. Okay. En die kwam ineens... Ja, kwam toch, Bob Dylan ja. daar op het podium op. En, dat ja. is, uh, ja. en, en, en Harrison had al... Uh, ...Clapton geïntroduceerd... ...bij de Beatles. Althans, mm -hmm. in, op een Beatle LP... Wat, Klopt, ja. Ja. ...wat ook legendarisch was. En hij had Billy Preston bij de Beatles gehaald. Ja. Dus hij heeft wel op zich goed werk gedaan, die man. Geloof ik ook. En hij heeft natuurlijk ook, ook meerdere andere instrumenten geïntroduceerd... Je denkt aan de sitar, ja. maar ik denk ook, moet je ook noemen, Pim, de synthesizer. synthesizer ook, ja. Er staat ja? op okay. Abbey Road. Ja. Yeah. Heel veel synthesizer, op merendeel van de nummers, mm -hmm. wordt synthesizer gebruikt. En Harrison hij, had die mee naar het studio genomen. Oké. Okay. En hij speelde dus, daar ja. ook op. Oh. Ja, het nummer, I'd Have You Anytime, wordt gezien als een uiting van vriendschap tussen de twee muzikanten wie uh, ontmoetingen in 1964, 1964 alweer, resulteerden in veranderingen in de muzikale richting van zowel de Dylan als de Beatles. Ja, dat heb ik ook wel eens gezegd. Hè. Ze hebben elkaar ontmoet in 1964. En de Beatles hebben geleerd van uh, Bob Dylan dat de tekst is belangrijk. En Bob Dylan heeft geleerd van de Beatles dat de muziek is belangrijk. Ja, is het zo? Marijuana, ja, hè? Dat is het belangrijkste. <laughs> Ze zijn door Dylan aan de marijuana gekomen. Ja, en dat is jammer. Ja. Ja, ja. En ik denk de Beatles. Nou, op zich moet ik zou ik een aanvulling willen doen. Lennon. Lennon heeft zich door de Dylan laten beïnvloeden. Maar ja. Maar okay. ik er niet. Nee, ook niet. Ja. Lennon is op een gegeven moment "I'm a loser" gaan schrijven en zo en, en wow. help. En dat zijn, hij is toen afgedwaald van de girl boy uh, ja, ja. Door Bob Dylan denk je dat hij toch een andere? Ja. Ja, Oké, okay. ja. Well, ja. volgens eigen zeggen ja. tenminste. Ja. Lenna heeft dat zelf ook wel uh, vaak uh, daarover gehad. Nummer voor het nieuws en de reclame. Uh, all these years ago. Oh ja, ik, dat is mijn lijstje. Ja, ja waarom heb ik dat uh, gekozen? Ik vind het altijd leuk om nummers uh, waarop George Synthesizer speelt. Uh, als ik me niet vergis, speelt hij daar hierop. En Paul en Linda die, op de backing vocals. Ringo on Drums. Het is wel een heel mooi clubje bij elkaar. Paul en Linda, ja, ja. Linda ook Linda. En het is natuurlijk. Uh, ja, eigenlijk heeft uh, George, uh, we hebben het vaak gehad over al die kruisbestuivingen. George heeft dit voor Ringo geschreven, had dit voor nummer. Okay, met Net yeah. deze titel, all those years ago. Toen werd Lennon vermoord. Toen heeft George besloten, ik hou het nummer zelf. Ik maak er een tribute van John Lennon van. Oh. En, uh, dus het enige wat niet veranderd is, is de titel van de song, maar de tekst natuurlijk wel. Het is eigenlijk een heel mooi. We hadden, je had het net over een soort mooie tribute, hartverwarmend, naar, ja. naar Lennon. Dat is een oude maatje. Ja, heel erg. Het is, uh, hij zingt ook, als je de tekst luistert: You're the one who imagined, imagined it all. Dus okay. ja, het is ja. echt duidelijk naar John geschreven. En uh, ja, het is ook als thema wat we eerder dat, dat ze voor elkaar nummers schreven. John voor Ringo. En George heeft ook voor Ringo veel geschreven. Ja. ja. Dat uh, vind ik wel mooi in deze categorie om dan ook all those years ago erbij te. Een echt een opwijs, hommage ja. aan John Lennon. Ja. ja okay. Hier komt hij tot nieuws en reclame. I'm all about love. Well, they do like a dog. Amen. Het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. -M -M. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.